4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij de WK-afstanden heeft Irene Wüst voor de vierde keer in na carrière de 1500 meter gewonnen. In de Duitse insel bleef de Olympisch kampioen als enige onder de 1,53. Haar tijd van 1,52-81 was bovendien een baanrecord. De Japanse Mio Tagagi won zilver, Brittany Bowe werd derde. De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de vier mensen... die zijn omgekomen in Opdam, Noord-Holland. Rond het middaguur ontdekte een voorbijganger daar een auto in het water... met daarin vier lichamen. Wanneer de auto te water is geraakt, is niet duidelijk. Wel was volgens NH-nieuws bij de politie bekend... dat er sinds gisteren vier mensen uit de omgeving van Opdam werden vermist. Op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn 3000 mensen geëvacueerd... vanwege bosbranden die er al bijna een week woeden. Het bluswerk rond de noordelijk gelegen plaats Nelson verloopt maar moeizaam. Hulpdiensten zijn bang dat de harde wind die is opgestoken... het alleen maar moeilijker maakt. Met 22 helikopters en drie blusvliegtuigen... probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Maar als het hard waait, mogen de helikopters niet meer vliegen. Brandweerlieden worden dan ook uit het gebied teruggetrokken. En in Amerika is een dierenarts veroordeeld... voor het inbrengen van zakjes vloeibare heroïne bij puppies. De man moet zes jaar de cel in. De Colombiaan stopte in 2004 en 2005... zakjes met drugs in de hondjes op een boerderij bij Medellin. De puppies werden daarna naar Amerika gevlogen... waar de drugs weer uit de dieren werden gehaald. De man vluchtte in 2005 naar Spanje. Hij werd tien jaar later opgepakt en uitgeleverd aan Amerika. En dan het weer. De hele dag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is 6 tot 10 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan tot matig of vrij krachtig. Aan zee, hard of stormachtig.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 Meld je dan aan bij CFM, want CFM is op zoek naar jou. Wil jij jouw favoriete muziek laten horen aan de luisteraars van CFM? Word dan DJ. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl. Alle informatie over CFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM-text-tv.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 Ik ga het even weer schrikken als ik twee verschillende systemen moet, uh, moet gaan toepassen binnen het uh, radiogebeuren. Welkom bij deze open dag van ZFM Voor Kijk even naar de webcam. Doet hij het? Nee, hij doet het niet. Of doet hij het ook wel? Het maakt mij ook niet zoveel uit. Dank aan Fred Heij. Hij zit normaal gesproken op de zaterdag. En dan wel tussen vijf en zeven na de heren Harms en Vos... Zeg het goed, ja, tuurlijk. En uh, wij worden dus nu even gevraagd of wij ook nog wat willen doen. De oorspronkelijke bedoeling was tussen 11 en 12. Alleen wij hadden, op, uh, we hadden een hele leuke gast hadden we op het oog. Gabi, liever, die wilden we daarvoor strikken. Maar uh, Gabi heeft af moeten haken. Ah, wat jammer nou. Uh, wat was nou het geval? Zij heeft uh, stemproblemen en dat betekent dus dat wij geen, uh, ja, geen uh, singer-songwriter in de studio hebben. Op een krukje met een uh, gitaar erbij. Dat was toch wel heel erg aangenaam geweest, maar dat is niet gebeurd. Wat we dan wel doen, is onze eigen opnames in de laatste jaren die wij hebben gemaakt. En uh, nou, dat zijn er nogal uh, wat uh, die we hier uh, over de grond hebben gehad. Want uh, uh, ja, we, we kunnen... Uh, plukken uit een keur van allerlei artiesten die hier geweest zijn. Dus dat uh, is wel heel erg fijn als we dat, uh, dat hebben. En terwijl ik dat zeg, ben ik eventjes op zoek... naar een van die, uh, van die bands die we hier hebben gehad. Een van die bands die hier geweest is, dat is Julius. Dat was heel erg leuk, want Koen Brouwer die kwam hier op weg uh, naar de studio... en uh, die moest op een gegeven moment nog wat, uh, wat eten en weet ik allemaal wat. Ik zei, ja, ik moet sushi hebben, want ik heb vanavond een radio optreden... bij uh, de lokale oproep van Zandvoort, bij het uh, programma Alternative FM. Nou, het was niet te merken aan de sushi, maar dit uh, kwam er eigenlijk een beetje uit. Hier is uh, Julius met het nummer Give Up. wat onze eigen opname is, dat durf ik niet met enige zekerheid te, te zeggen. Maar zij is hier wel geweest, deze Suzanne Sanders met uh, Disappear. En uh, dit nummer klonk hier in de studio toch... Wel ontzettend spatzuiver destijds. De vorige opname was wel degelijk hier in deze studio gemaakt. Die dateert alweer van 2014 of 2015. Daar wil ik even vanaf zijn, maar dat was Julius. Een band die het nog ver geschopt heeft. Tot 3FM aan toe, dus wat dat er gaat, helemaal goed. Maar ik heb al op Facebook aankondigingen gedaan... dat er nog meer opnames zijn van... van ja, voor ons van niet de minste, namelijk Chef Special en Night. Die zijn hier ook uh, geweest, maar dan niet in deze studio... maar in de studio aan het Gasthuisplein die we toen hadden. Want daar zie je helemaal niks meer van terug... als hij tegenwoordig op het Gasthuisplein uh, ronddwaalt. hier is daar heeft daar een studio gezeten? Ja, daar heeft de studio gezeten. Maar het uh, is inmiddels nu een woonhuis geworden. Daar wonen gewoon mensen. Dus ja... Uh... Daar hebben wij destijds voor gekozen. Het voordeel is wel dat als wij hier dus uh, lokale, uh, nou, lokale muzikanten, maar ook gewoon talentvolle muzikanten hier hebben staan, dan uh, verbazen ze zich erover over de ruimte die we hebben. Ja, wat, wat wil je ook? Je kan hier gewoon echt uh, bij, je, bij je trampoline springen. Uh, het is niet de bedoeling voor de bands die we dan uitnodigen dat ze dan gelijk. ...op volle sterkte te spelen, want uh, dat vindt buren dan uh, wat minder leuk. Maar goed, uh, het, het kan dus wel. Um, goed, uh, een van de eigen opnames die we hebben gemaakt... ...is in 2017, in toen, toen ik dat allemaal aan het uh, beluisteren was... bleek de stiekemert Marvin D al Little Boy al te hebben uitgezonden... Uh, ...tijdens de 2017 uh, optreden hier bij ons in de studio. Ja, want hij is toen hier geweest. Little Boy heeft hij toen al gespeeld. Zonder dat wij daar erg in hadden. Dat is trouwens wel de nieuwe single van hem. Maar die gaan we niet draaien. We gaan een beetje een up-tempo nummer van hem draaien. Van de band dus. Marvin Day Band. En het nummer dat heet Soldier On. Morning waits for dawn when you disembark.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 senses just powered away you lie there all alone in your darkness you see normaal ook zo fris die opname, maar dat komt omdat uh, de, de opname was wel goed. Maar het uh, geluid uh, waar het op het recht uh, gekomen was uh, minder... Uh... Van mindere kwaliteit. Maar goed, uh, er zit wel een verhaal aan vast aan dit, uh, dit nummer. Gangster was namelijk een eindexamenopdracht van Daan van Putten uit, uh, uit IJmuiden. Die, uh, die heeft toen op een gegeven moment op het conservatorium van ha uh, Haalem, uh, nee, Amsterdam gezeten. En uh, hij moest toen een aantal mensen bij elkaar uh, ja, harken... om, om ja, een soort van examenopdracht voor het conservatorium in Amsterdam uh, um, te beëindigen en uh, te volbrengen. En toen heeft hij dus uh, vier mensen daaromheen uh, gevraagd, en een van de mensen was Frauke van Es, die heb je dus ook uh, kunnen horen en uh, Daan en Frauke waren toen uh, bij ons in de studio om speciaal dit nummer te spelen. Uh, Slipping Away was ook het enige nummer... wat uh, door gangster akoestisch kon worden gespeeld. Want de rest is... zo snoeihard. Daar heb je de rest van de band... ook uh, bij nodig. En... Uh, dit was dan het eindresultaat. Het was nog een opname in onze oude studio. Uh, we hebben zelfs daar nog beeldmateriaal. Hebben we zelfs ook nog. Moet je wel ergens... goed gaan graven. Maar het is er nog steeds... ergens. En daarvoor hoorde je... Soldier On van Marvin Day. Een van de mensen... die hier uh, vaak bij uh, ons... al geweest is. Hij is uh, afgelopen jaar al voor de derde keer langs uh, geweest, dus het schiet op. Nou in zo'n uh, illustere uh, periode van tien jaar dat wij dat uh, programma dus al aan het maken zijn. 2008 uh, zijn we begonnen. Barkers uh, ging toen uh, met uh, met Jolande, uh, van start. Uh, dat was uh, het uh, oorspronkelijke koppel. Toen uh, begon ik uh, me ermee te bemoeien. Toen hebben Marcus en ik het even nog uh, een tijdje... nog in 2008 uh, met z'n tweetjes nog gedaan. Daarna daar kwam Menno Hoekstra erbij. Toen hadden we met z'n drieën uh, wat... En, en... Ja, dat was wel weer uh, leuk. Dan uh, haakte ik uh, af. En uh, vervolgens hebben Menno en uh, Marcus het een uh, tijdje nog gedaan in 2009 zo'n beetje. En uh, vervolgens uh, moesten er de interviews en zo opgenomen worden. Of in ieder geval iemand weer uh, met de interviews. Ja, toen kwam ik weer uh, terug op het nest van Alternative FM. En uh, ja, dat was uh, gelijk ook meteen kassa. Want wat was het uh, geval? Menno Hoekstra die zat bij Wouter Prudon in de klas. De ondernemersklas wel te verstaan. En wie is die Wouter Prudon? Dat is de drummer van Chef Special. Ik zeg er even bij dat dat de drummer is... 2009 is uh, dan het jaar. In november 2009 komen de jongens dus uh, met, uh, met z'n vijven... Uh, de oude studio en het gasthuisplein binnen. Zetten, ja, wij zijn Chef Special. We hebben een EP uitgebracht en we willen graag uh, wat, uh, wat laten horen. En we willen ook uh, uh, daar uh, wat promotie aan geven. Nou, dat uh, vonden wij wel leuk. En uh, daar hebben we dus ook een opname van. Dit was uh, in 2009, november 2009... de Riddle Raps van Chef Special.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 It's bit raps, yeah, yeah. it's riddle raps. So I'm making all of your bounds, bit raps, for filler. it's all in the sound, it's Riddle raps. What the fuck you talking about? It's rid of raps, eh, yeah, yeah. it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 Mind. It's rid of rap. So I'm with me, not I'm without. It's rid of rap. So I'm way you're under and down. It's rid of rap. You'll never stop calling it out. It's rid of rap. It's rid of rap. You'll start making all of your bounds. It's rid of rap. You'll feel it. It's all in the sound. It's rid of rap. What the fuck you talking about? It's rid of rap. Sounds. Let that reach out, be bounced. My feet filling the ground. no secrets, let me figure them out. It's of raps, something we be nothing without. It's Riddle raps, your it, It's all in the sound. It's Riddle raps, never stop calling it out. It's Riddle raps, it's Riddle raps. So I'm making all of your bounds brittle raps. What I feel, that it's all in the sound. It's Riddle raps, what the fuck you talking about? It's brittle raps, rapping. So never spread your love naast mijn schoenen gaat lopen. Zeker niet uh, dat, uh, dat we dat te veel uh, gaan doen. Maar uh, het feit is wel... Deze twee bands die zijn dus later... nog gewoon huisband uh, geweest. Serieus huisband uh, geweest bij De Wereld Draait Door. Uh, eerst was het uh, de, de eer voor Chef Special. En die heb je dus net... Uh, uit een opname van 2009. Nog lang voordat ze nog uh, bekend zijn geworden. Hadden wij ze al. Uh, 2009 zei ik al. En niet gek veel later was dat uh, Suus de Groot. En... Met Sudanite, nou ja, met Night, zonder Night. Maar toen noemde uh, zij zich wel al Night. En dit was een van de nummers die ze toen had uh, gemaakt. Een beetje uh, klein, stay close to yourself. Uh, ook een heel uh, mooi uh, nummer. En ja, het uh, dekt ook een beetje de lading van, uh, van waar mensen dan mee, uh, mee zitten. Eh, dat je dan in dat soort opzichten gewoon maar beter bij jezelf uh, kunt blijven. Dicht bij jezelf kunt blijven. Uh, een wat recentere opname is uh, deze. En ik meen dat die ook weer uit 2017 is. is uh, die is dus weer hier gemaakt. Uh, zijn de mannen van Stillwave en How to Jump Out of a Moving Car. Was het dus stil? En dat had dus uh, gewoon even te maken dat ik een beetje van mijn plaats af uh, was gelopen. Ja. Dat krijg je als je op een gegeven moment de boel uh, uh, stilzet. Ja, ja, ja. ja. Nou, oké, okay, dat maakt dan niet uit. Het, uh, het is toch uh, zo'n dag als een open dag van... Hey, is uh, de presentator in uh, slaap gevallen? Nou, dat was hij niet. Maar ik werd even een beetje opgehouden... en ik had het idee dat hij nog een beetje doorliep. Niet dus. Uh, twee nummers die je achter elkaar hebt uh, gehoord. How to jump uh, out of a moving car van Stilwave. En daarachter hoorde je dus uh, toen nog... heette ze Southbound, maar tegenwoordig heet uh, Ruvayda gewoon Ruvayda... En uh, dat uh, dateert alweer van 2015, kan ik erbij zeggen. Trees van uh, NexoShape is uh, de volgende. Die, uh, die hebben we ook uh, nog weten vast te leggen als eigen opname. En ik denk, laten we die ook maar eens even erbij uh, pakken. Uh, klinkt totaal anders dan het uh, oorspronkelijke nummer. steps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 Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne. We logen tegen ons, zelf klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Ik had het altijd...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 Ze denken van, uh, zouden we dan nog wat, wat uh, luisteraars overhouden op deze open dag? Misschien wel, want uh, dit uh, is een beetje van Zandvoortse makelij. Want dit is een band die voor twee derde uit Zandvoorters bestaat. Triangle, een van de mensen heet Anton Bol. Nou, Zandvoort kan het haast niet. De andere heet Bas de Jong en weer eentje heet Olivier Annema. Dus uh, dat zijn uh, de jongens uh, die uh, deze band vormen. Daarvoor hoorde je Nexus Shape met Trees en Willemijn de Boer met Sprookjes. Heb ik er nog één en dan is het goede nieuws. We hebben nog een uur, dus uh, ik mag nog een uurtje verder met deze extra alternatieve fan. Dat vind ik dan al toch wel weer tof van zo'n open dag. Dan kan ik ook nog een beetje het actuele werk er nog even tussendoor uh, draaien. Dit is een band die een beetje ten onder gegaan is aan zijn eigen creativiteit. Ik heb het over Uber winnaars van 2012 Grote Prijs van Nederland. Tot straks. say you wanna get over me and I wanna